De wedstrijd werd stilgelegd na een incident in de 37e minuut... bij een stand van 1-0 voor Ajax. Een Ajax-fan stormde het veld op en belaagde AZ-doelman Esteban. Die schopte de man en kreeg van de scheidsrechter rood. AZ-trainer Verbeek haalde daarop zijn spelers van het veld. De aanvaller, een man van 19, is gearresteerd. Hij was waarschijnlijk onder invloed van alcohol. In de Finse havenstad Kotka is een vrachtschip onderschept met Patriot-luchtafweerraketten. Op de vrachtbrief stond dat er vuurwerk werd verscheept. Maar na inspectie werden de 69 Patriot-raketten ontdekt. Ook lag er 160 ton aan explosieven. Het schip was afkomstig van het Duitse Emden en zou op weg gaan naar Shanghai. In de Finse media gaan berichten dat de Patriots afgeleverd zouden worden in Zuid-Korea. Het schip voer onder Britse vlag. De bemanning wordt ondervraagd. De Tweede Kamer dreigt het luchtruim te sluiten voor AWACS-vliegtuigen e van de NAVO, omdat de afspraken over de geluidsoverlast in Zuid-Limburg niet worden nagekomen. Minister Hille van Defensie zegt dat het lawaai wel degelijk is verminderd, maar volgens de actiegroep Stop AWACS e komt dat doordat de toestellen een deel van het jaar in Libië waren. In de Mexicaanse stad Veracruz wordt het volledige politiekorps vervangen. Het gaat om 800 politieagenten en 300 administratieve banen. De autoriteiten hebben besloten dat het leger de taken overneemt... omdat de politie door en door corrupt zou zijn. De kuststad Veracruz wordt geteisterd door geweld en corruptie. Het beruchte Zetas drugskartel voert er een gewelddadige strijd... met een concurrerend drugskartel. In de Mexicaanse stad werden in september en oktober tientallen lijken gevonden. Het leger moet de orde in Veracruz de komende tijd herstellen. Het weer nog vannacht grijs en bewolkt en af en toe regen. Het is drie graden. Overdag ja, ook grijs, vooral in het oosten wat regen en een graad of tien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas, Welkom terug in het tweede uur van In Het eerste uur kon u luisteren naar onze gast uh, Stef Aupers... Uh, cultuursocioloog, verbonden aan de uh, Erasmus Universiteit. We hebben het gehad over, uh, over zin, zingeving... en wat er allemaal aan de hand is in de turbulente tijden waarin wij uh, leven. In het tweede uur wil ik graag met u praten over uh, de vraag... hoe geeft u uw leven zin? Doet u dat uh, in spiritualiteit... Um, of op een hele andere manier blijft u in de tradities van uw voorouders staan. Gelooft u in passie? Uh, zoekt u het vooral in uzelf? Kortom, waarmee geeft u uw leven zin? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Ga Kaaseloune. Gratis en wel, 0800-1121. Mailen kan naar kaaseloune.ncv.nl. Twitter een hashtag Kaaseloune of hashtag Dumosh. Dan kijken wij mee. Ik heb de heer Van Rest aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Uh, ik moet even uh, uh, kort iets vertellen. Ik stuur, verstuur elk jaar, zoals iedereen of heel veel mensen, een jaarskartje. En dan heb ik dan een presentje opstaan voor 2012. En dat is een tekst, die ik ben al uh, in de 80, een tekst die ik opgedaan heb in dat, uh, uh, uh, achter, uh, dat leven dat ik achter hem had van dat jaar. Hè? Dus mm -hmm. wat ik nou een helemaal opgedaan heb, dat schrijf ik op de 12. En dan heb ik een tekst uit 2005, een presentje. Daar staat op, de zin van het leven, met een vraagteken, is zin in leven. En dat is voor mij het enigste zin van het leven. Want heb je geen zin in leven, ja, waarvoor leef je dan? Ja, ja ik, ik vind hem wel mooi eigenlijk. Ik vind hem wel mooi. Ja, dat dacht ik ook. Ja, ja. Heeft, maar heeft u altijd, want u zegt uh, dat u niet zo heel jong meer bent, heeft u altijd zin in leven gehad? Wat het gelukkig, want dat is bijvoorbeeld een spreekwoord, een geluk bij een ongeluk. Als je het, on het geluk bij een ongeluk ziet, dan doet het ongeluk er niet meer toe, want je hebt het overleefd. Hey, je hebt een auto aan aanrijding of ik weet niet wat, of ik ben een keer bijna door een ruit gedonderd met storm... Die ben ik net ontweken. Ja, mijn hele schouder lag uit de, uit de kom en uh, mijn hele schouder leefde ik in Meentje. Daar heb ik uh, nou zes maanden voor nodig gehad. Mijn rechterarm, nou ik heb alles gedaan wat ik kon in Meentje. Hè? Dus bijvoorbeeld een onderbroek aan te spreken, had ik een wandelstok voor en ging door een pijp en zo trok ik hem hoog. Uh, uh, uh. Omdat mijn rechterarm, die was dan beschadigd, dus ik moet alles met link doen. Yeah. En daar leer je van, dus dat bedoel ik met de zin van het leven. En... Daar ben ik gelukkig mee dat ik niet door die ruit ben gedonderd. Dan had ik of in een verpleeghuis gelegen. Of. Goed, door mijn nek heen. Het was afgelopen. Ja. Dus, maar dat, dat betekent het... dat u een heel optimistisch mens bent? Ja, nou ja. Optimistisch noem ik het nooit. Ik. ik, ik ja, ik ik, ik, ik, ik, ik. ik zie het geluk van het leven. Hè? Van, eh, ik heb er nog één. Even kijken. Dat ik me zeggen van. Eh. Uh, oh ja, geniet van het leven. Geniet elke dag van het leven. Zelfs de laatste dag... doe je nog een, een ongekende ervaring op. Hmm. Wat, wat, wat is de, de, de, de meest mooie ervaring... die u straks meeneemt als, als het afgelopen is? Uh, dat ik... Uh, nou, waarschijnlijk... Uh, rustig overlijd. Want... En dan beleef ik weer iets nieuws. Iets eenmaligs, Ja. En dat is mijn laatste belevenis. En dat uh, beleef ik vreugde aan. Want elk mens gaat dood. Dus dan kan ik de, ja, het geluk van mijn leven kom ik dan tegen. En, en ook het geluk in het sterven. Hè, want dat is de laatste belevenis die ik beleef. En dan beleef ik iets ongekends. Dus daardoor ben ik, u zegt dan, ik ben erg positief. Daardoor ben ik niet nieuwsgierig van de dood. Nee, dat is gewoon voor mij een feit, dat wij ja. de dood hoort. Ja, ja, berusting. Ook geen berusting. Het is, het is, ja. Nee, het is een genieten. Het is een geluk. Oké, okay. dan hou als, het daarbij. Als, als, als je dood gaat, is ook een vorm van geluk. Dat kan je misschien niet voorstellen. Maar goed, ik ben dan ook in de tachtig, dus ik kijk dan eventjes... Uh, nou ja, het hangt heel erg van de omstandigheden af, denk ik. Uh, of het, of als, als, als het niet meer goed met je gaat, of uh, als je het gevoel hebt dat het klaar is, dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat het gevoel is. Ja, ja. ja maar dat kan je heel erg als ziek worden. Nou, dan, uh, dus, uh, nou, zolang ik zin heb in, in leven, leven, ik heb er geen zin meer in, dan, dan uh, zeg mijn geestje wel stop. Ja, goed. Nou, dank voor het bellen, meneer Van Rest. En ik hoop dat u nog avond. heel en lang. Ik, ik, uh, ik het goede in u. Dank u dank, en dank, dank voor de bijdrage. En ik hoop dat u nog heel lang uh, langs de, de lijnen van dat motto uh, kunt leven. Dank ja, u. dat hoop ik ook. Dank Goed. u wel. Dag 0800 121 is het telefoonnummer van Kazaluna. Hoe geeft u uw leven zin? Dat is de vraag die centraal staat in dit uur. Betty, hoe doe jij dat? Ja, goedendag. Uh, ik doe dat uh, door dagboeken te schrijven. En, uh, dan, uh, en anekdotes dus uit, uit mijn jeugd. Dat doe ik dus eigenlijk voor mijn kinderen. Want je kan niet altijd alles vertellen... en trouwens, ze hebben er geen zin in om het aan te horen. Dus uh, ja, dat geeft mijn leven zeker zin. En, en hoe geef je dat vorm? Uh, dat, dat schrijf ik in, uh, in, in grote, grote cahiers, zo, weet je. Dus ik schrijf elke dag. Ook wanneer ik, er is niks gebeurt, dus nou, zo so en zo. So. Maar uh, tegenwoordig heb ik dus cassettebandjes. Uh, omdat mijn handen zeer doen, want ik schrijf nogal veel. Pen vliegt over het uh, blad heen. Uh, maar nu spreek ik het dus in. Ik heb een cassette recorder. En dat neem ik dus nu op, sinds um, een half jaar of zo. Maar... En ik spreek... Ja, ja. ja, sorry, maar dan schreef je vroeger en nu spreek je uh, dingen in. Maar dat zijn dan dingen die over het hier en nu gaan? Of gaat het juist over het verleden? Is dat wat je vaststelt? Nee, over het hier en nu. Okay. Ja, over het hier en nu. Ik dateer het ook, weet je. Uh, bijvoorbeeld is vandaag uh, 12 december, of noem maar op, dit en dat en dat is gebeurd. Nee, ik, ik schrijf niet helemaal over vroeger. Dat heb ik gedaan, dus in de anekdotes bijvoorbeeld. Waarom gaf uh, en geeft dit jouw leven zin? Uh, nou, omdat, omdat ik dus uh, uh, graag wil... Ik bedoel, mijn leven is best wel interessant, nog. En toen ook. Ik bedoel, interessant, ja. En uh, dat wil ik dus echt overbrengen aan, aan mijn kinderen. Uh, bijvoorbeeld uh, hoe, uh, hoe mijn oma bijvoorbeeld een stoofje gebruikt. Nou, welk kind weet nu nog van een stoofje, bijvoorbeeld? Ja. Nou, dat leg ik dus uit. En, en nou ja, goed, dat zijn van die dingen... Maar dat geeft mijn leven echt zin. En uh, uh, ik lees veel. En ik, voel me echt, uh, ik heb vier kinderen. Acht kleinkinderen. Twee achterkleinkinderen. Maar ik voel me best wel gelukkig. Wat, wat zou jij het liefste willen overdragen? Aan uh, degene nou, die jouw boeken gaan lezen. Jouw cahiers gaan lezen. Of jouw kassettenbandjes ooit gaan afluisteren. Ja, nou vooral wat ik zou willen doorgeven. Het is vooral uh, dat je nooit de moed op moet geven. Want dat heb ik vroeger ook nooit gedaan. Ik was een, uh, nou ja, goed, daar wil ik niet, verder niet in duiken. Maar um, ja, dat je nooit de moed op moet geven en dat je dus echt moet doorvechten. En dat je goed moet opletten en vooral eerlijk zijn. En, en uh, van, van jouw uh, mensen houden, dus van je zusters en je broers en noem maar op. Echt moet houden en dat je vooral eerlijk moet zijn. En dat je bij elkaar moet blijven. Dat, uh, dat zou ik willen, ja. Ah. Nou, want dat, dat, dat zijn ook, zeg maar, de, de rode draden door je eigen leven geweest? Ja, zeker. Nou, ik, ik heb uh, dus geen opvoeding gehad, maar ik ben grootgebracht. Nou, wat zo spellen. En waarom en, heb ik je ik... geen opvoeding gehad? Nou, er werd mij niet verteld hoe het moest. Ze lieten liet alleen maar zien hoe het niet moest. Ja, maar wat, wat bedoel je dan precies? Zul, zul je ouders, neem ik aan? Nee, nee, nee. Ik ben... Uh, een... Uh, mijn moeder is destijds helemaal onterecht de ouderschap ontzegd. Mijn vader zat in Duitsland. Toen ben ik naar kindertenhuizen gegaan. Iedere keer maar weer aan ergens anders. Toen uiteindelijk uh, vanuit een kindertenhuis naar, naar een pleeghuis. Vandaar in een meisjeshuis. En toen ben ik dus uh, gaan werken voor dag en nacht. En daarna de verplegingen. Dus dat... Okay. Dus ik heb geen opvoeding gehad, nee. Ik ben alleen maar grootgebracht, eten gegeven, kleren aan, klaar. He, heeft jou dat getekend? Uh, nou, niet getekend, maar wel gevormd. En in welke zin heb je dat gevormd? Nou, dat, dat, dat je dus eigenlijk alles wel aan kan. En dat, uh, mensen, dat ik niet zomaar mensen respecteer... Om, om, om, de, uh, om hetgeen wat ze doen. Nee, ik respecteer pas iemand... Als ik merk hoe die is, no matter wie, of het de directeur van het ziekenhuis is of noem maar op, daar heb ik geen, ik heb er geen respect voor zomaar. Ja, nee. respect moet je verdienen. Dat moet je bij mij verdienen, ja. Volgens mij werkt een heel groot deel van de, de, de jonge generatie inmiddels ook zo. Ja. Dat, dat, dat heb je alvast gemeen, denk ik, met heel veel mensen. Ik denk het wel. Oké, okay. Betty, dank voor jouw verhaal. Ja, oké. Okay. En een hele dag. fijne nacht nog. Dankjewel, dag. 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. De vraag is, hoe geeft u uw leven zin? Op wat voor manier doet u dat? Vertel erover. Het liefst mooie verhalen willen we horen op, op dat telefoonnummer 0800 1121. Mailen kan Kazeluna Twitteren kan hashtag Kazeluna of hashtag Dumosh. Maar het liefst hebben we u gewoon aan de telefoon. Pieter, goedendacht. Ja, goeiedag. Hallo. Op wat voor manier geef jij uw leven zin, Pieter? Ja. Nou, eh, ik lig het momenteel in het ziekenhuis. Ik ben vandaag geopereerd. En eh, ik lig met eh, alleen maar de man tegenover mij. Maar die wordt toch niet wakker, want die snurkt heel hard. Oh. En dan kon ik niet voor slapen. Ik denk, nou, dan ga ik even u bellen. Ja. Maar, eh, maar denk, je bent mijn... nu nog op de zaal met die snurkende man? Ja, <laughs> ik ben vanochtend geopereerd. Ik kreeg uh, implantaten. Maar er was niet uh, genoeg kraanbeen. En toen hebben ze uit mijn heup uh, bot gehaald. En dat, uh, dat ze in mijn kaak uh, gezet vanmorgen. Oh, Oké, okay. bot uit ja. je heupen voor je kaak. Ja, ja en daar dat moet was je implantaten. Okay. Nog uh, een hele ingreep dat duurde, dat duurde. De operatie heeft drie uur geduurd. Ik was uit, drie he? uur onder nakoten. Maar dan was er heel wat kaak weg. Ja, ik heb al lang een kunstgebied. En er was dus dan slinkt je kaak. En dan uh, heb je op een gegeven moment uh, niet genoeg kraakbeen meer. Geen bot. Dus dan kunnen ze geen implantaten zetten. Dus dan hebben ze het uh, bot weggehaald. Oh, ik, vind het heel, ik vind het heel eng klinken. Uit, uit je heup weggehaald. Maar dat betekent ja, maar... dat... dat... Nou nee, goed, geen details, maar laten we het dan meteen bijhouden. Het is heel goed gegaan hoor. Het is heel gelukkig. Um, uur en ik zat me ook af te vragen hoe het met die snurkende buurman zit. Uh, uh, is hij nu ook aan het snurken? Dus hij heeft er totaal geen last van. We liggen oh ja. maar met z'n tweeën. Maar kun, kun je me laten horen of ben je ver weg van hem? Even kijken hoor. Op het ogenblik hij ook minder. Oh ja, dat heb jij weer. Nou, <laughs> goed. <laughs> maar daar hebben we het verder maar niet over. Nee. De, de vraag aan jou is hoe je je leven zin geeft. Is dit nu een, een, een flinke ingreep op dat gebied of niet? Uh, nou, ik, ik kan heel goed uh, de dingen dus uh, relativeren. Ik ben nu 63 jaar en met 58 ben ik in de fut gegaan. En uh, nu doe ik dus uh, twee uur per dag heb ik gelegenheid om uh, studie te doen. En ja, dat is een wereld voor mij opengegaan. Ik, uh, ik, ik ben heel streng gereformeerd opgevoed. Maar toen was ik 18 en uh, toen ben ik dus zeg maar tot levend geloof gekomen. Ik ben in een evangelische gemeente terechtgekomen. Mm -hmm. En uh, daar ben ik uh, hoe nooit meer weggegaan. En, uh, maar nu doe ik dus veel bijbelstudie. En leg, leg even uit wat die term, want die term valt wel vaker. Wat nou precies levend geloof is? Nou, levend geloof, mijn geloof was vroeger niet levend, want ja, ik mocht bijvoorbeeld op uh, zondag uh, niet fietsen. Ik was uh, streng gericmeerd. En uh, ja, dat waren allemaal uh, uiterlijkheden. Uh -huh. En dat sprak mij dus ook niet aan. Maar, maar toen, wat, be uh, wat betekent levend geloof dan in dit verband? Ja, levend geloof betekent dat ik toen uh, kwam ik in die evangelische gemeente. En daar leerde ik bijvoorbeeld, uh, er staat in, wat is bijvoorbeeld nu eeuwig leven? Dat is uh, God kennen en zijn zoon Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dat betekent eigenlijk leven. Leven. En ik heb dus nu echt een vriendschappelijke omgang met, met God en met Jezus. Ik praat met hem zoals ik nu met u praat. Ja. En, en leven betekent en dat, dat, dat, is... dat jij een levendig contact hebt met, met Jezus. Dat, wat, ja. Oké, okay, goed. Oké, okay, helder. Opgelost. Wat, wat um, uh, uh, geeft... Je bent in die evangelische kerk terechtgekomen. Wat, wat geeft het jou? Nou, de... de... ...zingeving van mijn leven... ...wat ik dus geleerd heb... ...om niet zozeer meer mijn eigen wil te doen... ...maar de wil van, van God... ...dus ik ben niet zozeer meer... Uh, ...gericht op mijn eigen leven... ...op mijn eigen wil... ...maar ik stel me veel meer open... ...naar andere mensen... ...en uh, het frappant was... ...ik had vroeger een heel laag zelfbeeld... ...ik had in de Eogistisch gelezen... ...geef jezelf namens nou een cijfer... ...van 0 tot 10... Yeah. En toen schrok ik zo. Dat was er vier. Hmm. En toen ging ik... Mijn vrouw lag al ik zeg, wat geef jij nu als cijfer? Dan zegt ze, nou, negen. Ah, oh, oké. Okay. Nee. Dat, dat zijn ik de betere cijfers. Ja. Nou En toen ben ik daaraan gaan werken... heb ik boeken gelezen... van uh, Joyce Meijer, onder andere. Van, uh, ook dat het boek heet... Slaapt aan goedkeuring. Ik moest altijd... Goedkeuring van mensen, dat was voor mij heel belangrijk. Ja. Maar dat is nu voor mij veel minder belangrijk. Okay. Uh, het gaat erom dat, dat, dat God mijn leven goedkeurt. Pieter, even nog tot slot. Uh, hoe lang moet je in het ziekenhuis blijven? Ik mag morgenochtend weer naar huis als alles goed is. En dan loop je weer als een jonge kievit? Ja, ik krijg. Uh, dan uh, moet ik uh, even drie maanden zonder. Uh, ondergebied, maar dat, dat zie je bijna niet. En dan worden dus de implantaten dus uh, gemaakt. Ja, want het bot is inmiddels al verplaatst en zit in je mond. Precies. Nou, ik wil alle sterkte. Ja, dankjewel. En uh, wat het medische traject betreft, en uh, verder uh, dank dat jij jouw verhaal wilde vertellen. Dankjewel. Heel, heel graag gedaan. 0800 ja. 1121, dat is het telefoonnummer van uh, Kazeluna. We gaan uh, muziek draaien van um, Oh, we gaan, sorry, we gaan eerst even naar... Ik dacht, we gaan even een plaatje rijden. We gaan even nog naar Frank Los. Goedenacht. Goedenacht. Wat een prachtig verhaal was dat, hè? Ja. Frank, het klinkt alsof ja. jij, euh, alsof jij euh, euh, langs de snelweg staat. Ja, ja, ja. Ik probeer eigenlijk een afrit te vinden... zodat je geen bijgeluiden hebt. En die komt er nu aan. Eerder was er niet eentje. Maar ik had jullie een mail gestuurd... Ik uh, heb sinds vorig jaar heb ik een transparante kerk en daarmee reis ik uh, naar Nederland. Vertel even wat precies een transparante kerk is. Ik, ik, ik, ik, ik zie een soort tent voor me, maar dan waar je dwars doorheen kijkt. Ja, dat moet je eigenlijk ook bij voorstellen. Het is een opblaasbare uh, kerk. Daar kunnen 30 mensen in. Het is van rubber en helemaal transparant. En wat is de gedachte uh, erachter? Ik, ja, wat zeg je? Wat is de gedachte erachter? Um, um, ik zie in de wereld zoveel mensen die zo ontzettend moeilijk doen waar het makkelijk kan. En ik hoop dat ik met die kerk um, kan laten zien hoeveel makkelijker het eigenlijk kan. Maar wat gebeurt er dan in die kerk? Um, ik heb uh, het afgelopen jaar heel veel uh, theatervoorstellingen gedaan in die kerk op theaterfestivals. Um, en ik word ook uh, ingehuurd door bedrijven eigenlijk om ruimdenkendheid uh, te stimuleren. En wat doe jij zelf dan? Um, ik ben dan de voorganger en ik stel eigenlijk over hoe alles makkelijker kan. En het toverwoord daarvan is eigenlijk acceptatie. Oké. Okay. En dat doe je door uh, als voorganger uh, een rol aan te nemen? Um, op theaterfestival's wel, uh, bij bedrijven minder. Maar leg eens uit wat je dan doet. Want uiteindelijk wil je dat punt maken. Hè? Het gaat om die ruimdenkendheid. Dat is waar je naartoe wil. Ja, ja. Uh, mensen wijzen vaak een heleboel af. Op het moment dat je iets afwijst... dan kijk je niet meer. Ja. En dan kijk je ook niet meer naar de waarde... van datgene uh, wat je afwijst. Aha. Uh -huh. Op dat moment heb je eigenlijk... je wereld in twee helften gedeeld... Namelijk goed en kwaad. En dat kwade, dat wil je eigenlijk dan de hele tijd uit de weg gaan. Ja. En het goede wil je de hele tijd opzoeken. Zwart zit. Dat is heel begrijpelijk, maar dat is eigenlijk heel onwerkelijk. Want dat kwade, dat zal altijd terugkomen. Is het nou via de voordeur of via de achterdeur? Ja. En als je op een gegeven moment ziet dat het gewoon het leven eigenlijk alleen maar mogelijk is door contrasten. Mm -hmm. Dan heeft het allebei zijn eigen functie. Oké. Okay. Dat heb je heel helder verteld. Dat is, maar dat is je vertrekpunt als het ware. Ja. Uh, dit is het waarom. Waarom doe je dit? Uh, maar hoe bereik je dan dat als, als mensen die transparante kerk voor jou ingaan... 30 mensen passen erin, zeg je. Uh, ja. uh, hoe bereik je dan dat zij daar ruim door uitkomen? Um, ik heb, dan, heb ik daar een, een, een bord. Dat is een soort rat van avontuur. Dat draai ik aan en dan komt er eigenlijk een belangrijk onderwerp aan de orde. Mm -hmm. En daar vertel ik dan een verhaal over. En dat gaat ook uh, samen met mijn eigen gedichten. Mm -hmm. En uh, met een stuk humor ook. Want als je de werkelijkheid op een andere manier bekijkt dan uh, men gewend is... dan werkt het automatisch op de lachspieren. Want dan denk je, oh ja, zeg, zo kan je er ook uh, ja, ja, ja. naar kijken. Ja, ja, ja. Dus de mensen gaan aan de ene kant met een lach de kerk uit... en aan de andere kant hoop ik ook met inspiratie dat ze doorwerken in hun leven... Als mensen zeggen van ik wil die kerk van jou wel eens van dichtbij zien... waar moet ze zijn? Um, aanstaande zaterdag sta ik in Alver aan de Rijn. En ik weet niet precies in welk winkelcentrum... maar dat, hij komt te dus staan in een winkelcentrum... en dan wil ik eigenlijk videobeelden maken... van kinderen die uh, kerststukjes komen maken in die kerk. En um, in die kerststukjes uh, nodig ik ze dan uit... om hun kerstboodschap te verbeelden. En dat wil ik ook opnemen met de videocamera... Um, ...waardoor je eigenlijk een heleboel kerstboodschappen van kinderen krijgt... ...en die ga ik op mijn eigen website zetten. Okay. Dat heet ook Transparantekerk.nl. Nou, kijk eens aan. Dat is dan meteen het sluitstuk van dit gesprek wat mij betreft. Dus als je wat meer Leuk. wil weten, dan moet je daar maar even gaan kijken. De manier in ieder geval om uh, zin aan je leven te geven. En het is in ieder geval een bijzondere draai. Dank daarvoor. Oké, okay, dank je wel. Oké, okay, dank je wel, Frank. Dank. Uh, ja, Ik kon het in de muziekkamer onze onze muziekcomputer die uh, was op hol geslagen... Maar het schijnt dat hij weer bij de les is. We gaan luisteren naar Shakira. Juleme A à mourir. Het liedje. <middels> Pueden destrocer todo aquello que ven, porque ella en sopla la vuelve a crear. Como si nada, como si nada, lo no quiero morir. Ella para las horas de cada reloj, y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre cielo hasta aquí me cose una sala si me ayuda a subir a toda prisa a toda prisa quiero morir conoce bien cada guerra cada herida cada ser conoce bien cada guerra la vida y del amor también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 Eh eh eh ver, elle a juste peur toutes les erreurs Pour être si I'm going to be so strong today I'm going to be all the opname waar je geen applaus hoort, maar het is wel degelijk uh, live opgenomen. Oorspronkelijk maar van uh, Francis Cabrel, gezongen dus door Shakira. Ik lees een, uh, even een, een prachtige mail voor van Rudy Kuipers. Rudy schrijft goedenacht. In deze dagen rondom de kerst en de jaarwissing heb ik vandaag een besluit genomen. Alle problemen die ik dit jaar gehad heb en nog heb, heb ik symbolisch in een hoek van de kamer gezet en voor mezelf besloten dat ik deze paar laatste dagen van het jaar als een feestje ga zien. Natuurlijk bewaar ik daarbij ook goede herinneringen in mijn hart. En vanaf dat moment zie ik ook echt alles anders. Ik ben vrolijk en onbezorgd. Geniet van de mooie dingen die ik wel gehad heb in het verleden. Volgend jaar op 3 januari pak ik de draad weer op. En voor dit jaar heb ik genoeg gedaan. Ik merk nu ik ouder word dat de dingen die ik al meegemaakt heb... nu ook weer gebeuren. Mijn doorzettingsvermogen moed houden en de wetenschap dat eerlijkheid nog altijd het langst duurt, maakt dat de zin van mijn leven is, waar je, je vandaag druk over maakt, ziet, er morgen een, uh, ziet het er morgen al heel anders uit. Ik blijf geloven in het goede in de mensen. Goede uitzending verder en fijne feestdagen. Roelie Kuipers schreef dat. Uh, Dieke van der Velden die schrijft... Goedenacht Frank, inspirerend onderwerp. Leuk om alle zingeving te horen. Ik ben zelf uh, 26 en ik ben juist op zoek naar zingeving. Tot vorig jaar was ik lid van de RK Kerk. Met al de schandalen in de kerk kon ik het niet meer aan mezelf verkopen... om daar nog lid van te zijn. En nu ben ik als enige van de familie een ongelovige. Ik heb nu dus geen levensbeschouwing. Maar ik haal veel inspiratie uit de astrologie. Het helpt me om mensen te leren kennen en ik vind het uitermate boeiend. Geen idee of het dé oplossing is... maar voor nu is het voldoende goedjes dieken. Kazaloune.ncv.nl, dat is ons adres. 0800-1121, ons telefoonnummer. De vraag is, hoe geeft u uw leven zin? Melanie, nacht. Ja, goedenacht. Uh, ik heb mijn leven weer zin gegeven... Uh, ook na heel veel hele moeilijke tijd. door uh, vrijwilligerswerk te gaan doen. En wat heb je precies gedaan? Uh, sorry? Wat ben je precies gaan doen? Ik uh, ben zes jaar geleden verhuisd van Haarlem daar uit Huizen. Dat is een dorp, uh, dat is in Groningen. En toevallig waar in de straat waar ik kwam te wonen. was tegenover mij een dagopvang voor. Uh, ...verstandelijk gehandicapten... ...plus ook voor andere mensen... ...die uh, bepaalde hulp nodig hebben. Uh -huh. En daar heb ik me aangemeld. En ik werk daar nu drie dagdelen... ...werk, ik werk daar als vrijwilligster. En dat geeft mij uh, zoveel uh, energie... ...omdat je al uh, na verloop van tijd... ...de mensen gaan leren kennen... ...zijn blij als je komt. Je krijgt knuffels... ...en je kan je nog zo rot voelen en depressief... Maar als je daar weer, weer even geweest bent een paar uur... ja, dan ga je gewoon weer gewoon, uh, met een goed hart weer terug naar huis... en dan kan je weer de dag aan. En wat doe jij precies daar? Nou, ik werk als vrijwilliger als hulp uh, om, om de mensen te begeleiden. Door uh, koffie, thee te zetten, uh, bepaalde uh, hulp te bieden bij uh, bepaalde projecten en zo. En dat geeft zoveel voldoening... En dat, dat kan ik dus ook iedereen aanraden. Een... Ja, het ge geeft voldoening, maar is, is, is dat ook het antwoord op de vraag of het zin geeft aan jouw leven? Ja, ja absoluut geeft het zin. Soms heb ik dan eens even heel veel moeite om mijn bed op te komen, want mijn wekkertje gaat af. En soms denk ik, oh, ik wil in mijn bed blijven. En dan denk ik, ja. nee, ik die ja. Wacht op me. En je gaat eruit. uit. Ja. En dan zie je daar tien minuten en dan word je gewoon weer blij omdat de mensen, uh, als je je binnen ziet komen, weer... Hé, hey meneer, ben je daar? Ik heb een knuffel. En dan voel je je gelijk weer stukken beter. Je zei net dat, je, uh, dat dit een, uh, uh, een, een breuk was met een periode daarvoor. Um, was, was het leven daarvoor uh, uh, uh, weinig zinvol of niet leuk? Oh, meer tegenwetend. Ja. <laughs> Nou, dat was gewoon familieomstandigheden met mijn twee zonen. Ik, kom, ik ben zelf geboren in Haarlem en daar ben ik ook grootgebracht. Maar door mijn zonen ben ik ook verhuisd van Haarlem naar Groningen, mm -hmm. Omdat het allemaal een beetje te problematisch werd. En dat kon ik allemaal niet meer redden. Ik werd er heel depressief van. Dus ik moest iets doen om toch... Ja, daar uit te komen, snap ik bedoel? Nou, niet helemaal, je moest jouw zonen ontvluchten, bedoel je? Ja. ja, ik ben het een beetje ontvlucht, de situatie. Oké, okay. en het verste wat je kon bedenken was Groningen. <laughs> ja, nou ik hier een oude vriendin wonen. Dus ik wist, uh, dus ik heb dan haar gevraagd, zoek een huis voor mij en dat heeft ze ook gedaan. Dus ik ben hier komen wonen gewoon. Oké. Okay. Oké. Okay. En ja, dan moet je wel nog je leven inhoud gaan geven. Hè? En, nou ja, en toen bemerkte ik dat er over mij dus dat dagopvang was. En ik dacht, nou, dan ga ik daar vrijwilligerswerk doen. Ja. En dat, dat heeft dus gewoon weer de zin in mijn leven gegeven. Omdat daar mensen blij zijn als je komt. En uh, ja, ze geven je zoveel warmte en liefde die je dan op dat moment een beetje mist. Dat krijg je dan van die mensen. Dus dat geeft je leven dan ook weer inhoud en zin. Ik begrijp het. Dank voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. En wanneer ga je weer uh, vrijwilligerswerk doen? Welk, welk, ga je morgen Dag. alweer? Ja. <laughs> morgen ga je weer werken. Ik verheug me er weer op. Nou, heel veel plezier daar. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Veel plezier. Hey. Dankjewel, Ik Melanie. Heb, Dag. Ja. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Hoe geeft u uw leven zin? Jan, goedenacht. Hallo. Wat is jouw antwoord op die vraag, Jan? Ja, hoe geef je je levenszin? Ik heb zo'n turbulent, ongelooflijk turbulent leven achter de rug. Uh, dat is eigenlijk... Uh, ja. Ik heb er ooit een boek over geschreven. In de jaren zestig. En, en wat was de titel van dat boek? Dat boek dat heette Zwart Geld. Uh, ja, en, en leg eens uit. Uh, met als ondertiteling... Het was een bestseller hoor, in die jaren... Uh, met als ondertiteling Feiten en Gebeurtenissen... rondom de affaire van het Zwijnerigse Goede Heertje. Dat zegt u persoonlijk niets, want dan hebt u de leeftijd niet voor. Nee. Als je het over de jaren 60 hebt, dat, dat, dat, dat, dat is mijn geboorte... Uh, t, t, t, althans, ik ben van 62, dus dat is mijn geboortejaar bijna. Ja, ja, ja, ja. Nou, toen was ik nauwelijks uh, 30 jaar, 31 jaar. Jaren, en dat was de jaren 50... Ik viel dat verhaal af. Jaren 50 tot ongeveer 60, hè? Mm -hmm. En er is een miljoenen geweest. Nu heet dat tegenwoordig. Eh, eh, want daar wordt ook nog wel eens op aangesproken. Nu zeggen ze wel eens: ik was eigenlijk de eerste. Eh, deelmiddelbouwer. Jan, één seconde. Volgens mij heb jij je radio aanstaan, klopt dat? Nee hoor. Helemaal niet? Ik heb hem niet zelf. We krijgen een soort, uh, soort spaceship uh, zo langs binnen. Oké, okay, nou dat heb je heel goed gedaan. Dank daarvoor. Uh, maar dan is er iets anders. Uh, wat, uh, wat loopt de space case hier? Ik weet het niet. <laughs> het is een ja, beetje... In elk geval, het is te veel om, uh, om op te doen. Want dat boek, dat is verschenen. Ja, ja, laten we het dan dat, daar maar niet over hebben, Jan. Want volgens mij wilde jij iets anders zeggen. Uh, namelijk hoe jij uh, je leven zin geeft. Mijn leven heeft uh, op mijn manier zin. Ik schrijf alles nog steeds van me af. Maar ik doe dat niet meer in boeken... Ik schrijf gewoon uh, hele korte, hele langdradige dingen. Ik schrijf voor 80% wat ik schrijf, zijn limericks. Limericks? Limericks, uh, en dat is een liefhebberij van Maar Ik maak op alles wat ik tegenkom. Uh, of ik in de auto zit, of ik ben thuis, of waar ik ook ben. dan onthoud ik niet, meestal de actualiteit. En dat zijn meestal toch wel dingen die kan ik niet voor de NCV. vertellen. Waarom niet? Oh, omdat ik met de NCV mijn boek, dat zal ik u vertellen om even terug te komen op dat boek. Dat is in de jaren 60, toen dat verscheen. Toen, daar staat ook op, op, op, op kracht trouwens ook. Een, het is een, een verbijsterende bestseller. En daar is de NCV toen op ingehaald monden van meneer David Koning. Dat zegt u ook niks. Nee. Want David Koning die is ongelukkig. ongeluk in de jaren zeventig 80. Nee, ja, in zeventig geloof ik Yeah. En die heeft een, een, het boek gecreend. Ik ben ook uh, herhaalde de keren in, in de NCRV uitgevoerd om het boek nader de toe te lichten. Hebben gesproken. Mm -hmm. En de regisseur die was aangesteld uh, om dit boek te verfilmen voor de NCV, was meneer. Uh, ja niet van Eemertt misschien zegt Ik wil u zo graag naar die limericks toe halen, want dit is, al, dit is allemaal wel heel lang geleden, uh, met alle yeah. respect. Maar ik wil u uh, può, uh, kunt u een limerick voorlezen, gewoon een limerick uh, die u vandaag geschreven heeft bijvoorbeeld. Nou, ik moet ik, ik, ja, een beetje oppassen, Ik schrijf voor de palmen. Si, uh, even kijken, uh, ja, een beetje oppassen met energie, hè? Huh? De somberheid. Uh, de, de, oh ja, hier heb ik er één die is dan, Dat gaat over de crisis. De crisis is hard aan het beuken. De koolkast staat leeg, in de keuken. Geen geld, besnecht, doe zuinig, meshecht en spaar hiervan dan ook nog de beuken. <laughs> ik vind het mooi. Ik wil u hartelijk danken. Ja, ja. En een hele prettige, prettige nacht toch. Dankjewel Jan dat je, dat je ons gebeld hebt met dit verhaal. Dank. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna Kazeluna, kazeluna dat is ons e-mailadres. Twitter en hashtag Dumos. En dan uh, kunt u zomaar Duitsland inkomen. Franca, nacht. Ja, hallo, met Franca. Ik, uh, ja, ik hoor dat in het begin van de uitzending eigenlijk al hetzelfde is gezegd. Wat, uh, maar dat heb ik gemist. En uh, ik vertelde aan de man die ik aan de telefoon kreeg dat uh, mijn vader de gesprekken met mijn vader erg leuk waren... en op dit gebied ook over zingeving. Mm -hmm. Hij heeft een heel gelukkig huwelijk gehad. is 2,5 jaar weduwnaar geweest. heeft daar nooit over geklaagd of gejammerd... maar toen ontmoette hij dus toch een nieuwe vrouw. En toen heeft hij me pas verteld hoe vreselijk hij dat vond... en, en dat hij het helemaal niet aankon alleen... En, uh, hij is tot zijn negentigste uh, intens gelukkig geweest. Mm -hmm. En ik, als ik dan met hem sprak en dan keek hij voor zich uit. Ja, de zin van het leven, de zin van het leven. Dan zei hij, dat de zin in leven, dat is de zin van het leven. Ja. Meer, meer kan ik niet verzinnen. En hij heeft zo ongelooflijk genoten van het leven. En... Uh, hij, ja, het was een man, een geluksmens, kan je bijna zeggen. En uh, toen hij overleed uh, was het ook helemaal geen bijzondere ervaring. Hij heeft helemaal niks beleefd, want hij kreeg uh, zomaar ineens even in een seconde een zo zware hersenbloeding... dat hij, hij weet helemaal niet dat hij gestorven is. Dus ja, om nou te zeggen van dan ga je een nieuw avontuur tegemoet, ik, ja... Dat hadden wij niet zo in ons om daarvan uit te gaan. Dat, uh, ik ben humanistisch grootgebracht. Mm -hmm. Hoewel ik best een, een hang heb naar iets hogers en iets schoners. Maar ik, uh, het, ik ben eigenlijk het tegenovergestelde wat hij had. Ik heb een leven van, van permanente pijn. En, en beginnend met rugoperaties enzovoort enzovoort. En ik moet dus mezelf... Uh, ja, daar kwam op mijn vijftigste. Ik ben altijd kunstenaar geweest, beeldend kunstenaar. Ja, yeah. in, in keramiek en uh, beeld, beeldende kunst. En uh, daar heb ik van genoten. Dat was een prachtige uh, tijd in mijn leven. Maar toen kreeg ik op mijn vijftigste... dus de laatste klap uh, naar, naar bijna niet meer kunnen. Ik kreeg een, uh, ja, een hele eenvoudige infectie... Maar toen is het door een zenuwbloeding een, een virus dwars door mijn ruggenmerg gegaan. En mm. ja sindsdien is de, heb ik ook nog een rechterkant die helse pijn heeft... en groot deels verlamd is. En zie je maar te redden. Yeah. En uh, dan ja, hoor ik vaak dat mensen zeggen... ja, uh, ik heb dat die pijn en dat beleefd... en dat heeft me zo'n prachtige kijk op de rest van mijn leven gegeven. Iedere dag leef ik nu anders... En dan denk ik bij altijd, alles wat ik heb meegemaakt, van wat tijdelijk is, ja, dat kan zingeving aanleveren. Hmm. Maar ik weet dat ik tot mijn dood toe moet verrekken van de pijn. En eigenlijk bijna niet kan. En dan moet je jezelf toch een schop geven onder je achterste, zogezegd. En uh, toch je bed uitkomen, ondanks alles. Uh, ik heb twee katten, die verzorg je dan. Dat moet gebeuren. Dat is heel goed. Maar zijn die uh, katten, katten, uh, ook, uh, geven die katten jouw leven ook zin daarmee? Fantastisch. Ja, dat is, zijn echt als... Ik hoor veel uh, vrouwen die eenzaam zijn. En dan zeggen ze ja. En dan kom je van een leuk feestje thuis. En ja, dan is het leuk geweest. En dan is het nog erger om thuis te komen alleen. En dan zeg ik, ja, dat heb ik nooit. Want als ik laat het licht branden in de keuken. En als ik thuis kom, dan komen er twee opgestoken, vrolijke, grijze kattenstaarten ja. al aanlopen. En dan weet ik niet eens meer dat ik eenzaam of alleen ben. Dan, dan ben ik er gewoon met elkaar. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, zo heb ik dus mijn leven lang gezongen en in de kunst gezeten. En die kunst, jammer genoeg, kan ik er alleen wel naar kijken en van genieten. Maar ik... Uh, ik kan zelf niks meer maken. En dat is ja, toch wel een heel groot stuk van mijn leven wat ik mis. Hmm. Maar ik ga dus nu op een wat lager niveau toch nog uh, zingen. In twee koren waarmee je dus ook iedere week zingt. En waarmee je dus uitvoeringen geeft. Okay. En andere mensen blij maakt. Ja. En ik heb een, een heerlijke leesclub van hele fijne mensen... Waarmee we dus uh, boeken proberen te doorgronden. <laughs> ja. En ik heb nog een vrijwilligersbaantje. Kijk met, met dieren bij de menten bejaarden. En dat doe ik dan een uurtje per week. En ja, dat maakt toch dat je weer met weer heel veel andere mensen in contact komt. Ja, nou, Dat is in ieder geval een zinvol leven, toch? Ja, uh... en dan ondanks alle pijn geef ik mezelf nog een, ja, die schop om al die dingen te doen. Nou, fantastisch. Maar ja, als het fysiek slechter wordt en dat gaat van je af, dan zal het heel stil worden. En daar ben ik wel bang voor, dat ik dat dan niet zo goed kan. Goed, we hopen dat dat moment nog, nog, nog lang uh, nee, maar, ik bedoel, ja, uitgesteld zal worden. Ja, pijn en, en die echt moeilijk te bestrijden is... waar de rest van je lichaam ook onder gaat lijden door alle medicatie en zo. Dat, dat is gewoon niet zo makkelijk om daar... Nee. ...prachtig zin aan te geven. Dank je wel, Melanie. <laughs> en veel sterkte. Hallo? Ja? Ik stond het niet meer. Ik zei dank je wel. Oh, ja, prima. Dank, dank voor dit gesprek. En, en, ja, uh, okay. en, en ja. alle goeds. Dank je wel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeloena. Uh, Melekan, Kazeluna, kan, kazeluna Twitteren, hashtag Dumosh. En dan... Uh, zien we uw berichten binnenkomen. We gaan uh, muziek draaien uit, uh, uit België. Een uh, leuk bandje. Hoe van ik? Angel never dies, heet het liedje. ik heet het beentje Anger never dies. We hebben het over de manieren waarop jij jouw leven zin geeft... aan een van de gast in het eerste uur. Stef Aupers, cultuursocioloog. En hoe doe jij dat? Gerine, goedenacht. Uh, nacht met Galien. Um, mijn idee is dat de zin van het leven is... Uh, het luisteren naar anderen. Niet met je eigen verhalen over de tafel vliegen... Als daar niet om gevraagd wordt, maar luisteren, rustig luisteren. Je bent een luisteraar. Ik ben een luister. niet een fluisteraar, maar een luisteraar. Een luisteraar, ja. Ja, ja, ja, precies. Nee, luisteren en, en dan erop reageren en kijken uh, vanuit je levenservaring <coughs> hoe je een ander kunt helpen of niet kunt helpen. Gelien, Dat wat is, is de kracht van luisteren? De kracht van luisteren is dat je een levenservaring opdoet. en een inleving bijdoet. In uh, bij uh, waardoor je andere mensen weer. Ja, een, een eindje op de weg kan helpen. Zeg maar. Geef eens een voorbeeld van, van, van waar, waarin je dat toegepast hebt. en uh, met, met goed resultaat, zeg maar. Oeh. Ja, ik, ik luister zoveel dat. ik heb, heb bijna geen. Uh, geen concreet voorbeeld, maar iemand die een, een, een, een dierbare overleden heeft, uh, is. Um, rustig laten uithalen, niet met je eigen leed eroverheen vallen. Hè? Dat, dat is ook zo verschrikkelijk van, van uh, heel veel mensen. Dat iemand van, zegt oh, ik. Dat heb ik ook beleefd. En bom, bom, bom, bom. Ja. Nee. Ik heb Stilma's. daar en daar last van, en iemand anders die kaatste er meteen overheen. Oh, maar dat heb ik ook gehad. Ja, precies. Precies. Verhaal ja, weg. Dat, dat, ja. dat bedoel ik. Verhaal geneutraliseerd. Dat ik met luisteren. Maar ook, ook uh, neem me niet kwalijk dat ik, uh, want ik, ik val een laatste kwartier pas bij uh, binnen. He, maar ook die mevrouw die, die met zichzelf dan, dan de, de leed uh, vertelt. Jongens, kom op. He, uh, ja, wat bedoel je? Even... Wat bedoel je met jongens, kom op? Ja, de. de, de je, leiden, je eigen lijden moet je niet zo toon stellen in, in de radio. Dat vind ik helemaal niks. Dat ja, maar is Gelien, echt. is dat ook niet heel makkelijk gezegd? Want uh, jou kan ik niet beoordelen, ik kan alleen voor mezelf praten. Ik oh, heb niks. Ik... ik ben gezond. Ja, maar ik niet. Klaar. En daar hebben we het ook over uit. Oké, okay, goed. Mag... Dus daar ga ik niet mee over zeuren. Maar mensen die dan zo graag hun eigen... ...zorgers uh, uh, over de radio vertellen... ...hebben kennelijk geen luisteraars... ...in hun omgeving... ...om daar... Uh, ...ja, mee te communiceren. En ik vind luisteren... ...de zin van het leven... ...dat je moet rustig luisteren... ...en rustig... ...je, levens, je eigen levenservaring... ...combineren met de ervaring... ...met hun... En, en ja, daar kan je wat opbouwen. Je kan samen wat zinvols opbouwen. En dat is een manier voor jou, luisteren, is een manier voor jou om jouw leven zin te geven? Het is niet een manier, want dat lijkt het een trucje, maar dat is mijn aard geweest. <laughs> mijn hele leven, ja. Jij hebt ook altijd die rol gespeeld, sociaal gesproken? Nee, een rol niet, maar inderdaad, ik ben wel in het vak geweest om te luisteren, ja. <laughs> Oké, okay, goed. Ik, ik wil okay. je hartelijk danken. Oké. Okay. Dank voor het bellen, da. Dag. Dag, 0800-1121. Nog een uh, goede acht minuten lang ik bent u van harte welkom in uh, dit uur van Kazeluna. Paul, goedenacht. Ja, goedenacht. Um, ja, simpel leven. Ik heb, uh, op een gegeven moment ik een, uh, kwam ik in de WHO terecht. En dat was door een ziekte, maar ik ben 80 tot 100 procent afgekeurd. En ik denk van, hé, hey, ja, uh, whatever. Ik ga aan de slag. Ja. En uh, ik heb inmiddels een vriendenkring in Nepal en in Brazilië opgebouwd. En ik doe daar gewoon vrijwilligerswerk. En dat vind ik dus heel erg zinvol. Omdat dan, ja... Zeker in Brazilië, dan, uh, ja daar, daar zit ik in de community de, de, de armen, de favelia's. En, uh, ja, uh, ja die, je gast die had het over uh, zinvol en zinloos... Het, het, uh, ik moet zeggen, ik ben al net vijf weken terug voor de tweede keer uit Brazilië. Um, je bent er zinvol bezig om voor die mensen ja, uh, opvang te regelen. Voor als ze problemen hebben, uh, we doen een kledingverzameling. Uh, ze kunnen koelkasten komen halen en kopen, meubels. Uh, maar aan de andere kant, je wordt vaak bedreigd. Ik heb... Uh, uh, periode of een keer meegemaakt dat een jongetje van acht jaar een pistool op mij richtte, omdat hij geld uh, van me wilde hebben. Mm -hmm. um, uh, wat doe je dan? Geld uh, geven en uh, verder niet verweren? Nou, hij, hij was van tevoren, had hij het al een keer geprobeerd. En toen had ik een hond bij me. En die hond die viel hem aan. En ik wist bij God niet waarom. Behalve toen die hond weg was, toen kwam hij terug in te richten die, dat pistool. En ik denk ja, je bent maar acht jaar. Ik zeg, nee, dat krijg ik niet. En toen zei hij, ja, maar ik heb een pistool. Ik zei, nee, dat krijg ik niet. En uh, nou, toen, uh, toen begon hij wat meer te richten. Toen zei ik, nou, dan ga ik me onthalen. En toen daar schrok hij van. Dus toen ben ik niet weg. En, uh, maar ik ben, ik ben even in lichte verwarring. Dit was een, een Nederlands kind in Nederland... of het was een Braziliaans kind in Brazilië? Dit was een Braziliaans kind in Brazilië. Oh, Oké, okay. nee, omdat je, dat je, omdat je Nederlands uh, nu, nu reproduceert. Oké, okay. helder. Nee, dat lijkt me ook een wat natuurlijke setting voor de ja, okay. met de pistool. Ja, maar het was... Kijk, dat, dat was, wat je voor vorige spreken zei, zinvol en zinloos. Op dat moment denk je, wat doe ik er eigenlijk allemaal voor? Maar huh? wat doe jij precies in die faveljas? Wat doe jij precies in die faveljas? Ik uh, werk daar voor uh, Emmaus International. Dat is een, een, een, een, een, christelijke, dat is een organisatie. christelijke hulporganisatie? Ja. En, en, en wat, wat uh, voor werk doe je dan? Uh, nou, spullen ophalen, spullen verkopen, spullen uitlaaien... Um, er is wat meer bij... Ja, ik, ik maak films. Uh, ik doe dat met mijn cameraman. Uh, Paul, jij was toch afgekeurd? Ik... Heb ik dat, of heb ik dat verkeerd onthouden? Ja, ik ben afgekeurd, ja. Oké, okay. en dit, dit gaat allemaal wel goed? En dit, ja, dit, ja, tot op zekere hoogte. Ik had het uh, drie, vier maanden vol. En dan, uh, ja, dan begint wat te spoken door mijn hoofd. Dan word ik wat onrustig en... Uh, ja, dan uh, neem ik gewoon weer het vliegtuig naar huis en dan moet ik hier ook twee maanden even komen en alle indrukken uh, verwerken. En dat, uh, maar ja, ik, ik probeer op deze manier toch wel weer uh, voldoende acceptatie te krijgen dat ik ook hier in Nederland een zinvol bestaan kan opbouwen. Want ik weet, maar wie ja, twijfelt eraan? Want als jij dat zo vertelt, dan denk ik, waarom zit die man in godsdames in de AOW? Ah, sorry, uh, de WO. Ja. neem die qua uit. Het is ja. laat. <laughs> Ja, nee, ja, dat, dat, uh, dat zijn er meer die zich dat afvragen. Want ja, landen als Nepal en, en Burma en Brazilië, ze roepen om, ik doe dit nou vier of vijf jaar... en ja, ze willen me gewoon allemaal terug hebben daar. Ja. En uh, ja, het is... Uh, maar ik kan hier geen ondersteuning vinden. En dat, uh, dat, is, dat is inderdaad dat is heel... Maar ja, God, kijk, aan de andere kant van mij, het geeft mij... Leven wel zin dat ik dit gewoon voor die mensen kan doen. Ik wil je hartelijk en, danken, Paul. Oké. Okay. Ik, ik was midden in de zin van je. Dat was een beetje onbeleefd. Maar dank dank voor jouw verhaal. Oké, okay, bedankt. Hey, dank je. Dag. Net zijn bureau was dat Only You. Daar eindigen we deze uitzending van Casa Luna mee. We kregen nog een, een Twitterbericht van Adrian van Zijp. Zin geven aan het leven is vooral de moeite nemen om de wereld mooier te maken. Dat kan iedereen op zijn eigen manier. Hashtag AD6. Op du6. Zo is het ook. Goed. Ik spreek het antwoordapparaat in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Lilijne, goedendacht. Frank hier. Jouw gast is Job Spruit, emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis. Hij heeft er 25 jaar over gedaan om één rechtsboek, de Bijbel van de Rechtspraak, te vertalen. Is er nou één zin geweest waar hij maar niet uitkwam en waar hij hoofdpijn van kreeg? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Ik zeg het nog één keer. Aankomende maandag, tweede kerstdag. Dus bijzondere uitzending van Kazeloenen. Dan dezelfde Kielende placht die opent dan met een gasten De Prullenbak. Heeft u mooie verhalen die u uit uw eigen prullenbak wil vissen? Mail dat dan naar kazeloenen.ncv.nl in maximaal uh, 300 woorden. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.